8 uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal. President Boutersen, die gisteren tot 20 jaar cel werd veroordeeld... vanwege zijn aandeel in de decembermoorden... komt morgenochtend terug naar Suriname. Zijn vrouw heeft dat bekendgemaakt... in een boodschap aan partijgenoten van Boutersen. Zij en haar man zijn nu nog op staatsbezoek in China. Ingrid Boutersen noemt het voor ons een politieke uitspraak. Het bestuur van de NDP-partij van Boutersen deelt die mening... Boutersen zelf heeft zijn betrokkenheid bij de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982 altijd ontkend. Zijn advocaat heeft laten weten dat hij in hoger beroep gaat. Meer dan 100.000 automobilisten hebben vorig jaar onterecht een verkeersboete gekregen. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat om boetes voor zaken als te hard rijden, met de telefoon in je hand bellen achter het stuur en door rood rijden. In totaal werden vorig jaar 9,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld... In ruim 300.000 gevallen werd bezwaar gemaakt. Zo'n 1 op de drie bezwaren werd gehonoreerd... waardoor de boete niet betaald hoefde te worden. In Peru is oppositieleider Keiko Fujimori vrijgelaten uit de gevangenis. Ze zat ruim een jaar in voorarrest op beschuldiging van corruptie. Ze zou een gift van ruim 1 miljoen dollar... van een Braziliaanse multinational hebben witgewassen... Het constitutionele hof in Lima gelastte deze week haar vrijlating... omdat ze sinds haar arrestatie niet te horen heeft gekregen wat de aanklacht is. Ook is ze nog niet volgeleid, Daarom mag ze het onderzoek nu in vrijheid afwachten. Privacy Waakond Bits of Freedom... heeft de overheid met twee ludieke awards op de vingers getikt voor privacy schendingen. Minister Dekker kreeg een award voor zijn plannen om betaalprofielen te maken... zodat duidelijk wordt of mensen een schuld kunnen betalen of hulp nodig hebben... De tweede award ging naar Siri, het systeem Risico indicatie waarmee fraude wordt opgespoord door allerlei gegevens van burgers aan elkaar te koppelen. Het weer, periode met zon en vrijwel overal droog. Langs de kust kan nog een buitje vallen. Het wordt 7 graden, morgen een grijze dag bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Alsnog is de sfeer hier gemoedelijk. Maar toch ook wat grimmig, want niemand weet wat er komen gaat. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar wat je doet is oké met mij. Wat you're gonna do is okay with us. Het is uh, het gesprek uh, van de dag in de stad. Heel veel mensen uh, die zijn uh, ook geschokt. Ik merk ook uh, dat mensen zoiets hebben van dat in onze stad, het kan niet waar zijn... dit kan en mag niet gebeuren. Nou, we zullen het zien. Het is even naar acht uur, het is vijf minuten over acht... in donker zandvoort. De toepak leeft op deze koude zaterdagmorgen. Nou, zeg, doe maar want aan en de sjaal om. Maar goed, thuis heb ik zo'n jochie. die heeft natuurlijk een hele mooie merkjas. En dat is eigenlijk een zomerjas... Maar ja, zo'n winterjas is natuurlijk wel veel warmer. Maar ook, dan word je ook heel breed en heel groot. Dat wil je natuurlijk ook helemaal niet. Dat ziet er niet uit dat of je dik bent. Dus dan loopt hij al maanden. Loopt die, nou ja, zeg maar met een zomerjas te klappertanden. Maar ja goed, als je de stoel wil uitzien... Ja, dan moet je soms een beetje pijn leiden. Goed, dit is uh, Toebak Leefde radio. Welkom bij de programma. En het lijkt net voor acht uur wel dance classics met hits zoals dit. En deze plaat hadden we ook... Allemaal Classics hier op ZFM. Dans het je bed uit. En dan praten we jou na acht uur mee. We uh, allemaal bij wat er allemaal speelde in de wereld. Straks ook weer een stukje geschiedenis. En uh, koffie. koffiejuffrouw uh, Jannie zit nog in de, in de keuken. Bent u er nog? Wat, wat bent u allemaal het Gosseman doen? U moet bij de opening zijn. Nou, ik snap het ook niet allemaal. Het is volstrekt onjuist. Ja nee, goed, vast bezig met het kopje thee en de hele ritueel Ja, dan heb je vaste rituelen en dan komt het soms niet uit. Ja, ik moet dit eerst doen, dan pas kan ik dat, en dat. Nee, ik kan nu niet naar die microfoon, want ik moet eerst alles klaarzetten. Je kent het wel. Yeah. Iedereen heeft het een beetje. Nou goed, het is een week van gebeurtenissen. En, uh, oh, daar is koffie, uh, jonge Janja. Doe rustig de deur even dicht. Ja, kom! Zeg, kom bij die microfoon. De mensen hebben een week lang op uw stem zitten wachten. Wel beter is Ja, u hoort er al. Dat gaat zijn. Nou goed. Zeg, wat zegt u? Een hele goede morgen bij mij. Het is ook al een stuk beter dan vorige week. Oké, okay. oh, dat, dat, dat is wel weer prettig. Want Ik, ik, oh. ik had natuurlijk wel, wel tips. Natuurlijk wat. wat echt helpt tegen beginnende keelpijn oh. is luisteren naar Toebak Leeft. Ja, maar ja, luisteren hè? dat is lastig. Je luistert nooit. Nee, ik luister nooit. Je luistert nooit, je, ik, je ik maakt praat het wel. Alleen maar. Nee, je, je, je maakt het wel, maar je luistert nooit naar. Dus ja, dan hou je die ja. keelpijn. Ja, dat is waar, dat is zeker waar. Nou goed. Maar, uh, de indrukwekkendste... Uh, je is de afgelopen week. Ja, wat is je indrukwekkendste nou, gebeurtenis? Wat, wat ik wel vond, ik heb, uh, heb Arjan Ayurveda gekeken. Oi. <laughs> en daardoor had ik krijg wel hele, gebeurtenis. vegetarische ja? gevoelens ervan. Vegetarisch? Ja. Hè, ja, maar ho, wacht, even, een, uh, wacht ja. even. Die drie vrouwen hebben niet naar dat filmpje van die twee varkens zitten kijken. Die drie vrouwen? Die drie vrouwen. Weet je, hij wilde eerst de beelden niet laten zien van hoe Varkens zeg maar, aan, aan zijn einde kwamen. Ja. En toen liet hij mensen zien die naar die beelden keken. En die vrouw, die, die, vrouwen die waren echt helemaal ontdaan en je kon er niet kijken. Hand voor een gezicht en helemaal, oh, helemaal geluidjes maken. Maar dat was niet zo? Nee, volgens mij waren dat andere beelden. Het waren veel gruwelijke beelden die ze aan hun hebben laten zien... om wat meer effect te kunnen veroorzaken. Ja, je Ja, Ja, ik heb die beelden gezien. Tuurlijk waren ze chockerend, maar ja, toen dacht ik... we ja, hebben ze daar niet zitten kijken dan zijn het wel echt... de, de poesjes zeg maar uit het... Uh, uit het team. Ik denk dat die het niet gewend zijn. Die niks dat je wel tegen kan. Ja, nee, maar ik denk dat heel veel mensen daar niet meer tegen kunnen. Oh, nee, denk je niet? Nee, nee. nee. We zijn toch helemaal mump, murf geslagen met al die drama. Met al die actiefilms. Met al die actiefilms. Ja, dat wel. Robert, we er eentje weer hoofd. Nou, volgende filmpje hebben we ook niet gezien. diertjes, dat is wel heel erg. Wat? Zielige diertes is natuurlijk. Ja, wel erg. dat is echt heel erg. Al die mensen erg. die honden uit het buitenland halen omdat ze oh. zielig zijn. Ja. Allemaal CO2-uitstoot, mensen. Ja, precies. Zo moet je het allemaal niet zien. En die dieren moeten daar ter plekke worden opgevangen. Daar, daar is een soort kamp voor. En daar breng ik ook uh, geld naartoe. De plekke opvangen. Dat is als de oplossing hoor ik bij iedereen. Bij alles. Bij alles. Bij alles. <laughs> is gevangen moet worden. Hey, there's a light on while alles. Bij Your dreams Sound the mainstream is the De muziek hier bij Toepak Leeft. Ben jij fan van het eerste uur? Ja, zeker. Ja, dat is leuk hoor. Ik hoor veel meer van mensen die zijn gewoon echt een fan van het eerste uur. Welkom weer bij zo'n nieuwe uitzending. Het is uh, leuk. En uh, ja, de, de, de dagen komen steeds dichterbij. Hè? De dagen van... So ja, yeah, hoor. Uh. Ze komen steeds dichterbij. Er worden weer afspraken gemaakt over waar gaan we eten. Oh, oh ja, de eerste kerstdag daar en de tweede kerstdag. Ja, tuurlijk was het ook vergeten. Was de structuren. Ja, yeah, ik doe het ook hoor. Ik vind het ook uh, geef rust Hoef je er niet over na te denken. of je niet de overleg te voeren. En dan stap je gewoon weer in de boot. En ik moet zeggen, hoe ouder je wordt, hoe leuker het eigenlijk wordt. Kerst. Ja, vind ik, ja wel. vind ik ook wel. Ja, het komt eigenlijk dat we eigenlijk eenzaam zijn als ouderen. Ja, tuurlijk. En dan met de kerst van ...eenke mensen oud. achter die arme eenzame ouderen. Laten we ze maar uitnodigen. Wel, het geeft wel hele mooie televisies om, <laughs> om die mensen in beeld te brengen. Het is tegenwoordig een televisieprogramma over eenzaamheid. En nu hadden ze ook weer een man die... ...had heel veel contact met iedereen, maar toch was hij eenzaam. Ik denk, oké, okay, wat voor variant kunnen we nog meer gaan bedenken... ...over iemand die eenzaam is, hè? Ja, yeah. jezus. Ik bedoel, nou, ik denk wel dat je op, uh, op scholen er rekening mee moet houden. Want iedereen is natuurlijk lekker bezig met zijn eigen carrière en met zijn werk en met zijn platform op internet. En ik heb hoeveel likes en hoeveel volgers, allemaal leuk. Maar ik ja, heb wel echt ga, contact het, met ging mensen. je het toch uitzetten, die likes? Dat je daar niet meer zo op kan. Uh... Ja, dus, dus is dat al doorgevoerd? Want het lijkt mij dat het gewoon, dat gewoon niet slim is. Want dan is het helemaal niet interessant meer. Nee, nou, dan gaan hm. mensen weer dat gewoon doen. Niet meer al die foto's te posten. Dat, uh, oh, dat hun leven of, zo perfect is. Zo, zo klinkt je wel eens van we een hele oude vrouw. Zeggen, dan kunnen we weer eens wat gewoon gaan doen. Uh, wat doen schoffelen en in de tuin? Haken zo? of zo. Haken, breien. Breien? Ja. Ik ja, dacht, daar, ik, ik dacht doe dat je met het. hele gekke dingen zou komen. Maar het zijn hele normale dingen. Breien en haken. Ja, maar daar, daar neem je geen tijd meer voor om... Uh, mindful dingen te doen. Ja, ja. Want als je de hele tijd bezig bent altijd hele bezig van... oh god, ja, kijk, weer een like. Tadaa, een, een, ja. Of helemaal geen like. Ja, ja. Nee, wat denk, was dat, ik nog mee kon, ja. Ik ga mijn schoenen strikken, strikken. Kijken of dat ook nog wat likes bleven. Ja. Oh ja, dat doe ik ook altijd. Nou goed, we kijken in de wereld in. Als, naar gekke dingen. En uh, heb je al een gek dingetje gevonden? Ja, gevond? ik heb al wat gevonden. Er is in Canada een mijndorp. En dat heet Asbestos. En volgens de burgemeester beperkt de naam... de economische groei van het dorpje. Oké. Okay. Maar het is uh, asbest, is dus de Engelse naam voor asbest. Een stof die dus vroeger veel gebruikt wordt in onder andere de bouw. En het dorp krijgt de naam vanwege de ligging naast een van de grootste asbestmijnen ter wereld. En die mijn is in 2012 al definitief gesloten. En sindsdien probeert het dorp te groeien. Maar het heeft maar 7000 uh, mensen daar wonen. En volgens de inwoners gaat dat niet lukken door, door die naam. Nee. Is dus tegenwoordig. Uh, ja, je weet natuurlijk, hè, als je de vezels inademt, dat je dan uh, stoflongen kan krijgen. En uh, dat wordt ook, is ook al bekend als asbestkanker. En na jaren discussie heeft dus de burgemeester van asbestos aangekondigd de naam te willen veranderen. En de woners mogen meebeslissen over de nieuwe naam. P. wordt het nu? Ja, misschien. Ja, want er ja. zit toch nog wat in de grond. Ja, want je hebt ook uh, uh, Burkino Faso. Oh ja daar allemaal apen, bokito. Zie ja, je P-Vast? Ja. Oh nee, p dus ja. Als het Purkinavast had gegeten, ja. had we het geloven. Maar oh ja, ja, ja. Oh ja, het is wel, uh, wel bijzonder dat je oh, asbestos... Ja, er woon je in asbestos? Asbestos, ja. ja. Dat is oh. wel een beetje vreemd. Zullen we bij jou... Nee, doen we bij mij. Ja. Nou, dit is bester. Bester, beter. Ja, dit is dus best beter. In not, not best in asbestos. Nee, straks onder andere een stukje geschiedenis het is vandaag getrokken 30 november en we kijken weer even wat er door de jaren heen gebeurd is en er zijn weer wat opmerkelijke berichten en we hebben hier ook weer heinige muziek uit de kast vandaag getrokken even een plaat met een lucht Dat wat zit in het logo all american freejacks word even lekker wakker center to heaven she's a girl who had it all molly was her name at a ball Crash in her undertow, is she got Doe die maar voor de kerst. Dat vind ik wel leuk, deze plaats. Ja, uh, dat heet het dus uh, Once van de, de, natuurlijk uh, de band uh, uh, Nee, uh, uh, Tudor Cinema Club. Ja, ik moest even kijken. Het is altijd zo'n uitgebreide titel. Daarvoor natuurlijk een plaatje nog van All American Rejects. En vandaag, uh, ja, ja Penosa is momenteel natuurlijk in de bioscoop ja. te zien... Ja. En uh, ze lopen natuurlijk allemaal te roepen dat vrouwen gewoon, ja, die moeten gewoon veel meer carrière maken. Nou, vandaag is een goed voorbeeld van een vrouw die echt carrière heeft gemaakt. Uh, Najema uh, Jalal, die heeft uh, carrière gemaakt. Ze is 52-jarige mevrouw, die is verdwenen is ze is nog gezien ergens in Amsterdam. Toen stapte ze in een auto. Uh, uiteindelijk uh, is ze verdwenen. De politie is daarmee aan de gang gegaan. Toen dachten ze eerst vanzelf van... hé, hey, dat is een vrouw die zo'n verdwenen is. Dat moeten we uitzoeken. Maar de politie had haar al eerder op de korrel. Zij is de rechterhand geweest van een of andere crimineel. Ik ken haar niet. Moes F. En Moes F is later weer vastgezet. Dus blijkbaar heeft zij de praktijken van Moes F... Overgenomen. En dat is dus uh, met cocaïne schuiven en vooral alleen mafiabazen bij elkaar krijgen, overleg voeren, uh, handelsroutes doornemen. En uiteindelijk uh, zat ze eigenlijk niet in Nederland. Ze runden het vanuit een andere Marbaya -ja, Marbella, -ja, Marbella, -ja nou kan. Ik vanuit het buitenland. Marbella, Marbella. Ja. Daar, daar runden ze het uit vandaan. En uiteindelijk is ze hier in Nederland geweest. En toen is ze waarschijnlijk ontvoerd. Ze denken dat ze ook al niet meer leeft. Maar goed, uh, ze schijnt wel hier regelmatig te hebben geshopt voor tonnen. En uh, ze heeft ook, ook zelfs een appartement voor haar zoon. Maar die studeert hier. En het gaat alleen dat de familie zelf niet zoveel weet van haar praktijken. Dat het allemaal gewoon uh, ja, in een eentje runde. En uh, nou goed, nu uh, zijn ze haar naast zich op zoek naar haar. En natuurlijk haar, ook haar criminele uh, circuit aan het uh, napluizen. Om te kijken of ze nog wat mensen kunnen oppakken natuurlijk. Maar goed, dit is dus geen Godfather, maar een Godmother. Oké. Okay. Dat is echt Zegt ja. Godman. Uh, dat is, God, dat is goed wat uh, Nadia, uh, Nadia. Nadia, Nadia, Nadia Jalal. Nadia Jalal. Nadia Jamal. Nadia, oké. Een stoere vrouw. Het doet denken aan Penosa. Ja. Grappig. grappig. Ja. Nou, ja, grappig weet ja. ik niet. Maar... Nou ja, weet je... Uh, ik zie niet in waarom er ook geen vrouwen door dit glazen plafond gaan breken. Nou ja, vrouwen hebben toch wel een beetje meer uh, moreel besef. Dat ze denken, nou dit kan eigenlijk niet. En meer mededogen. Ja, weet je wel. Moet nou, ik nou zag echt mijn medemens weer ombrengen? Een film. Ja? Gisteravond zag ik een film. Ja? Ik heb hem niet af kunnen kijken, want ik moest natuurlijk fris zijn voor vanochtend. Jazeker. Die heette Goodfellas. Good dat film. ging over de maffia en zo. Oh, dat is ook alweer heel oud, Dat Dat wel he? een hele heftige film, zeg. Ja? Dat je denkt van, ja, dat iemand er gewoon voor... Uh, omdat hij zichzelf niet kan beheersen dat hij iemand gewoon neerschiet. Omdat uh, dat een ander hem uit zit te dagen. Ik denk van ja. Eigenlijk, uh, zeker in Amerika, moet je eigenlijk zeggen. Als je ergens binnen bent, dan uh, leg je allemaal je geweer even in een lokkertje. Ja. Dat we geen gesodomieten hebben hier binnen, weet je wel? Nou ja, dat ja, ja. is weer het ouderge. Uh, Mijn allemaal... voorvaders zijn hier voor niks naar Amerika vertrokken. Om daar gewoon het wilde Westen te ervaren. En dat zit er nog steeds een beetje in, lijkt het wel. Get off my ja. property, weet je wel? Je weet wat dat soort dingen. Not ding, on dat, my property. Not on my property, get off my property. Je weet het allemaal. Hoi, wegwijzen! Ja, precies. ja, dat zit er nog steeds in bij die Amerikanen. Dus, uh, ja, nou. ik, ik lees net een berichtje van iemand op Facebook. Ja? En, uh, en, en daar staat iemand van... Uh, ik ga trouwen op 20 december. Ik weet dat het plotseling is, maar ik wilde niet dat iedereen het al zo vroeg zou weten. Nee? Maar dan zie je aan het eind... Van, uh, uh, ik breng gewoon iemand mee met wie ik kan trouwen. Dat was het enige wat hij vroeg voor zijn bruiloft. Ja? <laughs> En, uh, om te kijken wie de status leest. Dus ik heb nu wel gezegd, van, nou ja, als je echt heel graag wil. Ik ben beschikbaar, maar uh, wel in gemeenschap van goederen natuurlijk. Hè? Ja. Anders ja. gaan we ja, ja. aan mijn af. Geen polonais. <laughs> maar goed, hij zegt ik ga trouwen, maar het is wel 20 december. Ja, maar hij zegt, dus maak je geen zorgen over het meenemen van geschenken. Omdat het uh, op korte termijn is. Ik breng gewoon iemand mee met wie ik kan trouwen. Dus, ja, leuk. Het <laughs> is gewoon een grapje. Ja, maar ik wel vind het wel weer leuk. weer leuk. Ver vooruit is dit, hè? 20 december? Ja, 20 gewoon december. Gewoon drie weken. Ja, ja, als, ja, als het morgen zou zijn, dan zou ik echt... Dat vind ik echt een leuke actie. Ik wil morgen trouwen. Oké, okay, kom maar op wie? Ja. Nee, met goed. wie? Met wie? Ja, met wie. Ja, dat was ook wel zo'n blafboot. Dat iemand dan op die boot kwam met een jurk. Ja? En die zocht gewoon aan boord iemand om mee te trouwen. Oh ja. Die wilde zo graag een keer trouwen. Dat, dat, dat heeft toen wel op mij uh, indruk gemaakt. Oké. Okay. Ja. Nou, dat brengt ze nou niet op een idee. want Ze luisteren dit, dit radioprogramma af. Dat ze straks met sloepen vol met uh, vrouwen komen met trouwjurken aan. Die dan zeg maar op het strand gaan staan. Oké, okay, wie wil mij met betrouwen? Wie, wil mij. Hier, ja, wie, wie, wie plukt, wil mij? Wie plukt mij? Dan kan, ik hier, kan ik hier blijven. Nee. Dat is zo is het meer het idee. Goed, naar deze plaats straks de te berichten. Ja hoor, daar hebben ze niet. <laughs> Fijne muziek hier op de Sender. Razor Life. afgelopen jaar uitgekomen. We hebben benieuwd nu al volgend jaar uitbrengen. Het was echt weer pure rock en roll. Het vind naar de jaren zeventig. Olympisch Sleeping. Good times. I wanna talk to her. I get a call from her. I hear that music and I sing a long world. But all the skulls yeah, they, they keep on talking. Huh? You got a line but you never call it. But the first time, you want the punchline Maybe come out in your mouth, all right, but... Ja, ik weet het. Het lijkt op iets, maar ik kan het ook niet zo plaatsen. Maar uh, dat. Zandvoortse berichten. Ja, dat lijkt op iets. Maar dat uh, zoeken we allemaal voor je ja, uit. Goed, het is zaterdagmorgen. Het is weer tijd voor. Uh, ja, ja zeker. Wat hoorde ik nou? Het is echt. Ja. We doen ze even doorbuiten. Maar uiteindelijk. Er is een doorbraak, namelijk bij het, het gedoe van de Watertorenplein. Ze hebben namelijk dinsdag 26 november. hebben alle partijen getekend. voor de herontwikkeling van het, het hoofdpijnen dossier. Het Watertorenplein, met die drie architectenbureaus die allemaal een plan hadden ingeleverd. En uiteindelijk was één architectenbureau volgetrokken. En er waren steekpuntpenningen betaald, betaald. En er waren partijen waren er op, op stuk gegaan, politieke partijen. uiteindelijk hebben ze nu. er waren drie stromingen, eentje was dat er nog steeds een rechtszaak was. En er was een mediation met drie van die architectenbureaus. Die met z'n drie bij elkaar zagen, kunnen we daar met z'n drie niet uitkomen? Dan met z'n vier met de gemeente erbij natuurlijk. En uiteindelijk was er nog een uh, uh, hoger beroep. Rechtszaak. Mondeling. Nou goed, maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk is het dus uh, geworden mediation. Ze hebben gepraat met z'n allen. Ze zijn erover uitgekomen. Nu gaan ze een gezamenlijk plan maken voor het woongebied. Maar dus is het ook parkeren belangrijk. Moet blijven, want dat wordt soms wel eens een beetje vergeten. 30% sociale woningen moeten komen. En er uh, komen geen procedures meer. Het is klaar. Echt waar? Ja. Geen, geen, geen rechtszaken meer van alle kanten? Is het nu gewoon dat ze met z'n allen bij elkaar zijn komen zitten? En dan hebben ze gewoon een avondje geborreld. En uh, zijn er over uit? Nee, dan gaan we allemaal een aandeel leveren. Alleen nog één dingetje. Er is nog geen budget voor. Dus uh, die architectenbureaus moeten allemaal toch wel betaald worden. Dus <laughs> eigenlijk zou één architectenbureau natuurlijk de volle map krijgen. Want die heeft het ontwerp dan ingediend. En nu gaan ze delen met z'n drie of zo? Is die ene architectenbureau daar dan. dan Mee blij mee, want die zou eerst alles krijgen of krijgen ze nu allemaal de volle pond? Ja, dat weet ik niet. We nou, ik kun een interessante uh, ontwikkeling. Ja, goed. Wat is er nog meer? Ja, van, uh, vanavond is er in de krocht een nieuwe theatershow van Mark Enthoven. Ik ga erheen, dus ik uh, ga nu vor, volgende week uh, verslag doen uh, over hoe het was. Ja? Wat leuk is, gewoon van hij is uh, bekend geweest van, uh, met de uh, Duitsland zoekt de Superstar, maar dat is ook uh, dat hij uh, uh, Mr. Philly als gast heeft, die bekend is van The Voice Senior en Soulcore... Die fine. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hou wel van muziek. Dat zijn van die programma's die we elke, uh, elke week volgen. Nou, nee ik. hoor, nee. nee? Maar uh, ik moet ook nog zeggen. Ik ben, gisteravond ben ik eens naar het Sinterklaas toneel geweest. Ja. En uh, dat was toch wel heel erg leuk hoor. En ja. uh, Het grappige is want, uh, dat uh, Ed Franse, die, die, die deed de regie. Die zei dan bij het uh, voorwoord: Nou, hij hoopte wel heel erg dat uh, nu Zandvoort dus ook van Eneco 16,4 miljoen uh, gaat vangen. Voor oh, de aandelen ja. die ja, we ja, hebben. Ja. ja, ja. Zegt dus, nou, hij hoopt toch wel heel erg dat nou eindelijk een deel van die. Uh, van, van, van dat geld gebruikt wordt om de krochten op te knappen. Want ik weet, sinds ik bij het toneel ben, vanaf mijn achttiende... nou, dat is veertig jaar geleden... en uh, dat, dat, dat ze al hebben van... ja, maar de gemeente gaat nog investeren in de krochten... en het wordt iets nieuws en het wordt mooier en dit en dat. Dus ik heb zo van... nou, het wordt nu eindelijk tijd, lieve gemeenteraadsleden. Ja, dat speelt wel heel lang gewoon. Heel lang, ja. Maar en het dat blijft gaat? gewoon, zeker voor de artiesten, achterin. Yeah? Uh, er is gewoon, er is geen douche, niks. Er is één heel klein wc'tje. En het is echt super klein. En met z'n twintigers sta je daar... Met in de rotzooi, want uh, iedereen heeft natuurlijk spullen bij zich. En uh, ja, er moet gewoon wat gebeuren eigenlijk. Ja, oké, okay. je, je, zeg maar, je komt van uh, achteraan lopen, de opstaande deuren, vanuit buiten. Je staat meteen op het toneel bijna. Zo is, is eigenlijk dat, wel. Ging het ook weer over het Sinterklaas toneel. Sinterklaas toneel. Ja, ja precies. Sinterklaas. En het, ja. het ging over Koning Fortuin van het Fortunaland, die een jaar verdwenen was. En uh, nou, er waren natuurlijk allemaal leraren en leraren van verschillende scholen die meegedaan hebben. En aan het eind kwam alles goed. Het ging over een tovermantel. Er werd gesmeerd. Ik was ziek dit dat is gewoon kindertoneel, toch dit? Ja. ja. Maar we uh, de hele zaal er vol met volwassenen even? Ja, toch? Dan, uh, de laatste avond is voor volwassenen. En die mogen ja? dan allemaal uh, komen kijken. Ouders en uh, vrienden en zo van de toneelspelers zelf. Wat? Er wordt wel met een uh, open schaal rondgegaan. Omdat die, open uh, schaalcollect. Ja. Ja, ja, omdat, uh, ja. Omdat het gratis is en alles. En dan hebben ze weer geld voor kostuums en alles. Ik moet zeggen, het werd echt leuk gespeeld. En uh, wat ik gewoon uh, erg, uh, ja, erg grappig vond... Gewoon dat, uh, dat je kent natuurlijk weer iedereen... Uh, het is een hele andere setting dan uh, wat je altijd hebt bij Hildering en zo. Want die, dat is over twee weken Hildering. Ja. En daar ken je ook, hè? De plaats drogist uh, Drogist speelt mee... en uh, de juffrouw ja, van uh, Achter de Kassa bij Albert nou, Heijn. Genoeg even over Sinterklaas. Oh, uh, raadsel, ja, dat is echt, uh, mensen denken ik Draag van, weer door. Ja, ik draag weer door gewoon. Raadsel over het vocale mannetje. Dat was wel wat onrust vorige week namelijk. Ja. Want er kwam een vrachtwagen aan rijden... en die, die, die maakte gewoon, zeg maar... Maar als je het wat vast, kom snel. Maak hem los, maak hem los. En dan zijn aan alle kanten gewerkt zeg maar, aan het kadermannetje. Dat is dat vissergenadelvisser visser die wat, zeg maar, bij het strand staat. Die stond eerst een tijdje verkeerd. Toen hebben ze hem goed gezet. Nou, nu hadden ze hem weggehaald. In een vrachtwagen afgevoerd. Uiteindelijk hebben mensen nog uh, foto's gemaakt van de kenteken van de vrouw. hebben ze uiteindelijk kunnen achterhalen. Wat voor bedrijf dat was. Dat was uh, schul, uh, Schulten. En die heeft gezegd. Maak je nou niet je druk. We gaan het schoonmaken. We gaan het gewoon weer restaureren. Want de voet... Van het uh, mannetje was een beetje losgelaten. En je kan namelijk naast het beeld, er zit een soort bankje aan vast, ja. kan je erop zitten. En als je dan zeg maar een paar keer een beetje hard gaat zitten, zou je zeg maar van zijn sokkel af kunnen breken. Dus geen nood, hij komt gewoon weer terug op zijn plek. Maar hij zit dus op het bankje, die man zelf. Ja, hij zit zelf op het bankje. En er ja, een, een dus zijn er zijn naast... heel veel mensen die hun foto's daarvan hebben genomen. Nou. En het blijft ook wel een heel leuk plekje, vind ik zelf hoor. Ja, zeker. Zeker nou, Goed. Weten. Nog ander nieuws is dat de ijsbaan groter wordt dan uh, vorig jaar. Vorige week, vorig jaar was er natuurlijk al een gedoe over die ijsbaan. Maar ze zijn het ook aan het verbouwen. Zijn. Het plein is veranderd en toen was er een soort ijsbaan gemaakt om een boom heen. Nu hebben ze de ijsbaan veranderd en nu komt die zeg maar, gedeeld op de rondtonde. Wat natuurlijk wel weer invloed heeft op de busbaan en toestand. Dus daar moet je wel naar kijken als je met de bus gaat. En verder, uh, de intrek komt op het Raadhuisplein. En daar komt ook... Oh nee, bij de muziektent komt de intent in uh, En daar kan je dan ook je, je schaatsen halen. Kost 5 euro. En uh, er komt ook nog een goed doel, geloof ik. Fluit, uh, fluitketel curling komt weer. Dat is op 17, 23 en 30 30, jaar, uh, 30 december dan de finale. En uh, nou ja, goed, het is een grotere baan. Ja. Die, die, is, die is leuk. Hij wordt, uh, 11 december wordt die opgebouwd en 14 december gaat die open. Nou goed, zover de ijsbaan. Ja, ik zie uh, ook een leuk artikel dat uh, creatief verven met groente en fruit. Dat uh, Marianne Rebel heeft dus uh, in de openingshal van Albert Heijn, hebben ze dus een aantal kinderen uh, aan tafels gezet en met allemaal groente en fruit op tafel. En ze mochten dus uh, zien da daar, dus dat rode kool, dus paars geeft, spinazie groen. En ze uh, dus mochten met bramen, bieten, bessen, paprika en chocola... ...mochten ze alles uh, met de handen gaan en, uh, schilderen. Oh, wat leuk. En dat was toch echt wel heel erg uh, leuk. En uh, als avondeten uh, uitsluitend kreeg ze een spinaziestampot. Hé? Hey? Ja, dat is wat Dat goeder. is dan wel weer een teleurstellend gewoon. Maar maar eerst met vooral... al die lekkere dingen aan het verven. Nou, oh, ik heb hier spinazie. Ja, maar vooral... Uh, ...de kinderen vonden het heel leuk uh, om, om het schildermateriaal uiteindelijk te mogen opeten. Yeah? Dus, maar vooral de chocolade was natuurlijk erg in trek. En vandaag gingen ze terug richting school. En het was een uh, leuke en leerzame middag. Ja. Yeah. Leuk, hè? Dat nou, wel leuk eh dus, uh, Ja, nou goed, ik zal zeggen wat... Wat een klopt Lekker, uiteindelijk krijg je een spinazie te eten. Nou, goed, tot zover de we Stans voor Het is wegen van het eruit, ja. we hebben nog veel meer uh, geinige dingetjes natuurlijk. En ook nog wat uh, uh, er geschiedenis We krijgen nog wat telegram binnen. Yes, Hier zijn een nieuwe single van... Die oh wat een mooie melodie En de vraag, zo lekker filosofisch Hoe am I? De nieuwe single heet Don't Go Wasting Time. Ja, het leven is zo voorbij. Voordat je het eet, lig je alweer in je kistje. Nou, goed. Ja, ik weet ook niet waar ik, ik daar kom. Maar goed, zo is het leven. Want het gaat uh, sneller. En uh, goed, dit was dus um, die laatste single. Ik even kijken vast, wat het heet. Uh, Hoe am I? in het Wie Ben Ik. Het is uh, de zaterdagmorgen alweer 20 minuten voor uh, uh, 9. En de PFAS-norm is omhoog gegaan. Dat hebben we allemaal gehoord. En hier op ik Zandvoort. Hadden ze helemaal geen problemen. Dat is natuurlijk allemaal al afgedicht. Zij hebben natuurlijk ook gewoon een, een heel creatief rekensommetje gemaakt. Van. Eigenlijk elke dag van de week wordt er geraced. Maar omdat ze nu aan het verbouwen zijn, wordt er niet geraced. Dus dan zijn we eigenlijk, als we aan het verbouwen zijn, zijn we aan het uh, bezuinigen. Dan zijn we eigenlijk minder PFAS aan het uit. Uh, uh, uitstoten en uh, uh, ook minder CO2 en stikstof. Dat doen we allemaal niet, omdat we elke dag op het ski -park racen. en nu even niet door, uh, door die verbouwing. Ik vind het heel creatief bedacht. Maar goed, dus, uh, er zijn nog steeds rechtszaken dat het wel zo hier bij Zand Ze proberen toch wel te. Uh, rust voor de kust. En die andere keer weer zijn twee van die partijen hier uh, flink uh, tegen het skipark uh, bezig. Hè? Ik, uh, terug, na, terug naar de kust. Terug uh, naar de kust, die weet ik wel. Er is er nog één? van zijn er twee, ja. Nou, goed. Dus de PFAS-norm is om bijgesteld. Dus er kan binnenkort weer flink uh, verbouwd worden en gewerkt worden. Dus dat is uh, nou, uh, goed om te horen. Heel veel bedrijven die uh, vonden het sowieso belachelijk. dat. Nee, ik heb een of andere dag dat het gewoon... Huh? Dat je denkt van, oké, okay, uh, ik moet nu even stoppen gewoon. Ik moet even mensen naar huis sturen gewoon. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje de gek voor woorden eigenlijk. Nou, ik zie dat jij... Ja. Ja, ja dat was maar. natuurlijk ook wel groot nieuws de afgelopen week. Ja, dat, zeker. Die, dat die katten uh, uh, eigenlijk wel een, een, een verwoestend gevaar is ja. in de ecologische omgeving. Dat wereldwijd de katten op twee na gevaarlijkste uit deze is. En vormt een serieus risico voor 367 bedreigde diersoorten, al dus de onderzoekers. En hij verspreidt ziektes en is gevaarlijk voor wilde katten, omdat ze met hen paren waardoor soorten kunnen verdwijnen. Oh. Ik denk, nou ja, zeg. Wat nog die laatste, omdat ze met wilde katten, paren en dan kunnen soorten verdwijnen. Ja, dat is misschien wat een linkspaar. Oh mijn god, oh, alles is bedacht in Nederland. Ook de natuur en nee, nee, de, de dieren in Nee, dit is niet in Nederland. Dat is niet in Nederland. Het is het Journal of Environmental Law. Dat is dus een tijdschrift. Oké, okay, dus wij willen... Maar die zijn wel twee wetenschappers van de Tilburg Universiteit. Dat wel weer wel. Dus dat vind ik toch wel heel heftig hoor. Echt gast, waar krijgen ze allemaal niet geld voor om, om dingen te onderzoeken gewoon? Ja, dat betalen we met z'n allen. En dan krijgen we het aan, dan krijgen we van ons voeten geworpen. die kat van jij, die moet binnenblijven. Dat is een gevaar van ons. Ja. En uh, we hebben ook over nagedacht. Die hond, ja, die heb je aangeluid. Maar ook die kinderen van. Weet je hoeveel ellende die veroorzaken op straat? Hoeveel dingen ze stuk maken? Kippen? Nee, kinderen. Oh, kinderen. <laughs> kinderen, ja, kippen ja. ook wel. Maar die zitten meestal in een ren. Ja. Maar denk, de, de, de, Ja. ja. Hey, het wordt alles, ja, alles door wel... doorberekend, hè. Alles wordt doorberekend. Ik heb ook wel eens een keer een, een, een documentaire gezien over katten. Ja? En dat, dat, dat dan blijkt. Die zijn allemaal dan ge, met een uh, halsbandje met een. Uh, uh, sensor erin van waar zijn ze. En dan ja? blijkt dat ze eigenlijk in en om hun huis zitten. En echt niet veel verder komen hoor. Want ze zijn eigenlijk erg gesteld op hun, uh, op hun eigen mandje. Ja, en de... op hun eigen eten daar. En uh, ze, ze hangen een beetje rond. Maar het is echt uh, de afstand die de kat aflegt. Dat is uh, gewoon een rondje om het huis. misschien dus een waar? huisje verder. En het blijkt ook dat heel veel katten wel bij elkaar uit eten gaan. Okay. Dat ze elkaars luikje doorgaan. En dat ze dan daar zitten te eten. Dat was wel toen een hele grappige documentaire. Ik heb het dus waar hoort... zitten ze nou te zeiken dat al die katten Oh, die vogels, ik denk van, ja, dat, dat zijn al veel de katten dan, denk ik. Ja, oké, okay. maar er zijn toch ook, ook verhalen dat ze heel ver gaan... dat ze soms tot 20 kilometer een avond lopen. Jij zegt dat het niet zo is. Nee, nee. nee? Nou, nou, volgens die documentaire was het niet zo. Het was dan, volgens mij een oh, eerste dit, documentaire. Dit is gewoon wel lekker uh, convenient ja. winkelen. Zo van, nou, wat mij uitkomt, dat stop ik in zo'n documentaire. Ja, een beetje, hoe noem je een beetje, beetje paniekzaaien, weet je wel? Ja, yeah, oké. Okay. Maar die documentaire was heel grappig. En dan, uh, dat, dat, dan blijkt dat, uh, dat, dat vond ik al, dat uh, sommige katten ook in Andermans huizen komen. en Die eigenaar hadden echt zo van... Wat? Zitten er zo'n vreemde katten in mijn huis? weet je Ik dacht, dacht, Deze kat is toch van mij? Nee, meneer Nee, we lezen het net eruit uit. Dit is ja. de kat van de buur. Maar ja. gelijk ook allemaal op elkaar. In het begin hadden ze dus allemaal nog gewoon een chip... of, of iets om, om te lezen waar ze waren. Maar aan de hand kregen ze ook wel een klein cameraatje. En dan zag je wat, uh, waar ze allemaal liepen en zo. Dat was, ja. dat was een heel grappig Het is dus, echt eerder. belangrijk dat je heel ontzettend inzoomen op de zaken. Inzoomen ook gewoon... En ik zit erop te wachten straks dat ze gaan onderzoeken... wat zo'n vlieg eigenlijk allemaal doet in je huis. Nou, dat wil je ook niet weten. Dat je denkt, van waar, waar zit hij allemaal en op nou? En wat voor bacteriën heeft en hij En wat voor bacteriën? En oh. wat, ik, wat, ja, wat er allemaal door hem vermoord en opgegeten? Jo, ja. er komt toch heel veel narigheid op ons pad, hoor. Echt, dat hebben IS hebben afgesloten... maar er zijn nog andere verhalen. Dat ja. is wat eigenlijk gewoon Ja, dames en heren, we filosoferen over het leven hier, dames en heren. Dit hebben even geinige muziek. Yeah, we hebben hier nou weer. Man uit horen, Arne Soltaat. Weet je, met Tim Knoss trekt hij heel vaak op. And the thought keeps coming back. And a world trying to keep track. And the boys, you know, from school. Well, they will try to be everybody's fool. Now you don't need me like the phone. Your eyes, baby, of the door. Now you don't need me like I do. This savior lies, I am this one too. And in the principle we trust. With our eyes turned down in disgust And his hands and off his skin Oh will his pride just take me as I am Now you don't need me like before Disclose your eyes baby slam the door Now you don't need me like I do Just save your life, life is part two. en volgens sommigen echt de beste van Nederland, Anne Soldaat. Vaak optredens met uh, Tim Knol. En dat uh, heet uh, Teenage View. Natuurlijk, en dat uh, hoehoe. Yeah. Ja, dat komt in deze plaats natuurlijk. Maar ja, goed, dat hebben ze geen recht op, ge op uh, geclaimd. Dus dan gaat iedereen het gaan kopiëren. Maakt allemaal niet de Want Ze waren het ook erg goed om deze, dat uh, lijntje van de Rolling Stones te gebruiken. Goed, uh, het is de zaterdagmorgen. En uh, wij horen het ook opnieuw dat, jawel, 20 jaar zel voor Boutersen. Ze. Dat is echt uh, ongelooflijk. Hij zou 20 jaar de cel in moeten. Ik heb er niet in. Ik heb er niet ja, ik lees even de vertaling. Als God me hier heeft neergezet. dan gaat de rechter me hier weghalen. Ik dacht dat niet, nee. En uh, nou goed, er zijn dus op twee partijen. Sommigen in de uh, grote groep in de uh, uh, Suriname. die zeggen: hou er zo voor op. over die decembermoorden. Want dat is al zo lang geleden. Maar Deze in december. het oh, ja, is de... Het is weer bijna december. Het ja, is bijna we de... halen weer. Ja, nou goed, maar het, het, het sleept al zich al zoveel jaren voort. Het is wel heftig hoor, als je het leest de decembermoorden. Dat is, is echt misselijk maken. hoe hij dat heeft. Uh, uh, aangepakt. Omdat mensen tegen hem waren, natuurlijk. Maar goed, die, die afgelopen jaren heeft hij zoveel goede dingen gedaan. Ja, die drugs misschien. Oh, nou ja, vergeet die drugs en ook even wat hij gehandeld heeft met zijn zoon, geloof ik. Maar hij heeft verder heel veel goede dingen gedaan. Heel veel mensen zeggen: laten we nou doorgaan. Het gaat goed met het land. En waarom zouden we hem nou goed nog een keer gaan berichten daarvoor? Hij heeft geleerd van zijn verleden. Klaar. En de anderen zeggen: gewoon, ja, hallo. Die gast geeft gewoon. Hij heeft gewoon misdadigen, hij moet, hij moet nou, hangen wil ik zeggen, dat kan niet meer, maar hij moet daarvoor zitten twintig jaar. Nee, goed, Nou, Hij zit momenteel in China, dat is ook wel weer grappig, heel maf gepland op een of andere manier. En natuurlijk uh, gaat hij een hoger beroep, lijkt me wel. Hij gaat, hij, gaat, hij gaat niet zomaar naar de slagbank, zeggen we nou altijd, dat gaat hij echt niet doen. Nou, kijk even naar mijn rechterhand, wat ben je, in Gossum aan het lezen? Nou ja, er is een massale steunbetuiging en uh, hashtag bid voor Nick door een mailfoutje van een zieke Mick. Want hij heeft uh, zich per, per ongeluk ziek gemeld bij duizenden collega's yeah. via de mail. Maar hij wilde het alleen maar sturen naar zijn leidinggevende. Maar hij gebruikte een e-mailadres waar de werkgevers van 200 lokale televisiestations onderhangen. Yeah. Dat heeft hij ook geweten. Want kort na zijn actie stroomden de steunbetuigingen binnen. En er werd zelfs een hashtag in het leven geroepen oh. van... Uh, hashtag prayers for nick oftewel bit 4 nick En uh, oh, de slaggever krijgt ook honderden bloemen en knuffels op de redactie waar hij werkt. Is zijn werkplek een soort altaar geworden met zijn foto's, bloemen, kransen, brandende kaarsen. voor een spoedig herstel. Maar uh, hij zei dus al uh, zelf: van, Nou, neem maar van mij aan. Als je ziek bent, e-mail dan niet naar nieuwsnextstart.tv. Maar graag gedaan. Hij heeft gewoon. Oh, mijn God. Hij, hij is gewoon volledig afgezekerd. Hey, dit zijn vooral mannen die hem gesteund hebben. Natuurlijk, want vrouwen denken: van... Oh, mijn God, zo'n man die weer ziek is. dat ja. is echt weer. Dat is echt niet of World. Zo'n drama als een man ja. zich maar ziek is. Omdat, dat hoor ik wel, dat de van vrouwen. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. <laughs> Terwijl, volgens mij, op mijn werk... ben ik de afgelopen vier jaar niet ziek geweest. Nee. Maar mijn collega's zijn toch regelmatig ziek. Nou ja, dat zijn ik, ik, allemaal vrouwen. Kan, kan je ook een ander voorbeeldje geven. Ja? Ik woon niet samen. Ja? Maar uh, dan, uh, dan, uh, dan komt uh, op een gegeven moment zo van... Uh, schatje, ik ben toch eens aan het worden blijven. Dan ga ik voor je koken. Dat huh? ja? nou lekker. Ja? En dan krijg je naar de hand van... Hoe vind je dat nou? Dat ik nu voor je gekookt heb, al die moeite heb gedaan, en dan denk ik. Hallo, hoe vaak eet jij gewoon bij mij? Weet je? Uh, waarom is dit nou zoveel specialer dan andersom? Ja, maar ja, het ja, is wel ja, grappig ja, op zich. Ja, het is uh, nou ja, goed. lastig. Hè. De man wil toch altijd. Weer, uh, ja, die doet toch. Hij voelt voor zich. Hij denkt toch eens: ik doe toch een beetje de taak van een vrouw. Ik wil toch wel waardering daarvoor hebben. Ja, maar ja. Ik, ik wil die uh, waardering eigenlijk ook wel. Ja, oké. Okay. Nou, ik krijg wel complimenten als ik gekookt heb... ...van dat het wel heel lekker was. Oh, oké. Okay. Nou, dat wel. Maar, nee, maar ik ga dan niet op zeggen van... ...weet je wel dat, uh, wat de moeite ik gedaan heb en zo... ...en uh, waar ik het gehaald <laughs> nou, heb. ja, en, ik, ik zou het en, doen. En, en wel jaren ervaring met koken. Dat is wel zo. Ja? Want uh, ik, ik ben van de week dan ook naar die uh, uh, Joris Luidijk geweest... Ja? ...over de zeven vinkjes. Dat mannen dan uh, uh, blank zijn... ...en uh, universitaire ouders, zelf universiteit... ...en al die dingen meer. Ja? Maar die, die man die zei ook van... ja. De mannen met zeven vinkjes, zoals Jord Kelder, uh, Rutte en al die anderen, yeah? dat die eigenlijk de, de ouderen nog nooit zelfvermatigd hebben bereid s'avonds. Die hebben nog nooit gekookt? Nog nooit gekookt? Nee. nee. En uh, dat is ook niet mannelijk om te koken. Nee. Maar goed, uh, echt, als je nu gekookt hebt, heb je meteen dan uh, kan je met de wereld meevoelen of zo? Is dat dan uh, idee? Dan heb nee, je maar de wereld hebt wel eten inzicht, gegeven? inzicht wat er moet gebeuren voordat er zo'n uh, zo ding op tafel staat pot met uh, eten. Oh mijn god, wordt het er allemaal weer vertaald naar Ja, het voer, het eten, dat is ook uh, voer voor de geestelijke ontwikkeling. Het zijn de eerste levensbehoeftes, ja. Goedemorgen, welkom. Nou, goed. Goedemorgen. Nou, ik heb bij jou weer kwijt, hoor ik. Ja, ik zeg... Uh, hoe, hoe vaak kook jij? Uh, drie of vier keer in de week. Oh, kijk. Met je afgemaakt. Ik denk nou. wel heel erg, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, huh? puur. Puur. Ja, ik maak er geen spektakel van. Nee. Nee, ik zeg fruit. Er is heel veel fruit op tafel. Aardappels met vlees en met groent. En nergens zout of peper op. En dat was het. En dat was het. Maar je maakt ook of Macaroni of zo? Of, uh, dat soort... Ja, dat kan je niet elke week eten, met macaroni, hè? <laughs> dat vind je geen beetje saai van, dus hè? Gewoon, nou, ik vind het. Uh, iedere dag aardappelgroente fruit ook saai. Maar dat maakt niet uit. Het moet gewoon, je moet je gewoon kookt, gezond je zijn. Het nee, moet fijn. gewoon gezond de zijn. Het moet gezond zijn, zo. Ja. is niet. cute. Bankers week heb ik een nieuwe filmcamera. Nou, oh, nou, nieuw, nieuw, nieuw. Ik heb een camera gekocht. Ja, hoe is de film geworden van vorige week? Nou, ik kan hem niet meer terugvinden. Maar het is, het is een film van 10... Of een camera van 10 jaar oud kostte toen 1100 euro. Was is het neusje van de zon? Heb je die betaald toen? Nee, dat bedoelt, ik heb 150 euro voor betaald. Oh. via Markplatz. Ja. ja dan ga je naar dus een van de... Uh, nou, die markt, weet je wel, waar je allemaal techniek kan kopen. En dan sta je daar in de rij te wachten dat je uiteindelijk geholpen wordt. Ik heb daar echt, voor mij, anderhalf uur doorgebracht. Over, over verdeeld over twee bezoekjes. En uiteindelijk denk ik, zeg ik tegen je, gast, ik wil echt wel een camera kopen. Ja, meneer, maar de accu's zijn leeg en zo. En ja, het uitproberen is een beetje lastig. Ik zeg, nou ja, jezus, ik, het is niet dat ik nu uitprobeer en via internet koop. Ik wil hem echt in deze markt, op deze dag wil ik hem kopen. Oké, okay, nou, veel proble problemen kon ik die camera meenemen thuis uitgeprobeerd. Snap ik toch niet helemaal hoe het werkt. Ik denk, zout op die camera. Ik breng hem terug. kopen gewoon tweedehands. Dus ik heb gewoon tweedehands camera gekocht van tien jaar oud. Hartstikke gaaf ding. Werkt prima. En toen ga je natuurlijk in die camera allemaal oude kaartjes nog even terugkijken van... Uh, oude films. ja. ...afgelopen tien jaar die, gebeurt, die ik gemaakt dan. heb. weet ja. je wel. Dan denk ik echt van... Mijn god. Ik dacht dat wel meeviel. Maar ik ben echt oud geworden. Wat <lacht> zag ik er vroeger goed uit. Ja. Dat ik er niet meer misbruik heb van gemaakt. Dat ik ja. Toch een ja. meer kippetjes. Nou goed, dat ah, Ik is heb dus ook van mezelf een hele leuke foto dat ik 18 of 20 was of zo. Ja. En dan denk ik van, oh die armen, wat zijn die strak en, en, en, en smal. En ja. vanaf, als ik nu mijn spieren ik denk van die zijn echt veel groter. Maar, uh, maar het is ook alweer zo dat je dan weer denkt van, uh, hoe kan het nou dat ik toen zo onzeker was? En dat je ja. de neiging ja, ja, ja. nu tegen jongeren te zeggen, die zien er prachtig uit, die huid mooi. Wel. Ja, ja, ja. En die zitten van, ja, mijn wenkbrauwen of dit of dat. En dan denk ik van, joh, mooier wordt het niet, hè? Nee. Je bent op zijn moois. Over twintig jaar denk je, wat was ik toen mooi? Dus het wordt alleen maar minder, ja. Oh, ja. dan gaan ze zich allemaal ophangen. Dus het, het, is, het is wel heel mooi. Dan maar. gaan ze nog dan. meer uh, alles meer ja, ja, erg, hè? Ja, het is, ja maar dat ze uh... ook van, die leeftijd al beginnen met Botox en zo. En dan denk ik van... Uh, Joh, die rimpel. Ik zie niks hoor. Maar... Nee, als je goed inzoomt kan je dat zien. Maar ja, ja, soms, sommige vloggers zijn er ook een beetje klaar mee. En die gaan ook de andere kant uh, belichten. Dat is ook wel ja, weer mooi. Denk ik ook wel, ja. Nou, ja, goed. Ik, ik zie het uh, zelf voor een Britse schatzoek. Ja, dat is uh, een apart bericht. Twee uh, Britse mannen die hadden dus een schat gevonden. Uh, in 2015 in een veld in het West-Engelse Hertfordshire. En de verzameling Gouden Sieraad. En zo'n 300 munten uit de vroege middeleeuwen. Die moet echt zo'n 3,5 miljoen euro waard zijn geweest. Oh. De politie kreeg lucht van de fonds... naar geruchten in de metaaldetectorwereld. En daarop bleek dus dat een van de schatzoekers... met zijn telefoon ook foto's had gemaakt van de fonds. Maar ja, het grootste gedeelte van de buit bleek echter al verkocht. Agenten konden slechts 31 minuten terugvinden. Yeah. En de politie roept dus ook de kopers op om zich te melden. <coughs> Experts betreuren dat er archeologische informatie verloren is gegaan... bij de illegale opgraving. Want volgens de regels hadden de schatzoekers... dus hun fonds moeten aangeven... Zij en de eigenaar van het land hadden dan ieder de helft van de waarde uitgekeerd gekregen. Dat is heel dom, hè? want dan hadden die gasten hadden dus gewoon dan, uh, anderhalf miljoen gehad of zo, weet je. Maar goed, wat? het is BAF, dus het is jouw landgoed en dan nog moet je het aangeven, dus? Um, nee. De, de, nee de, de, degene die het vinden, die dan met zo'n metaaldetector lopen. In de metaaldetector wereld. Die dus, ja, ja? ja. Die moeten dus aan de eigenaar van het land de helft geven. Of, of nou. Eigenlijk wil de, de, de overheid het graag hebben. Ja, en die, en die waardeert het dan. En die is jij, nooit ja, zo hebberig, dat valt mee. Maar ja? ze zeggen nu, van ja het was zo 3,5 miljoen waard. Dus als ze dus gewoon uh, naar, in die open waren gegaan met hun schat... Ja? dan hadden ze waarschijnlijk iets van anderhalf miljoen nog gevangen als ze de schat ingeleverd. En zij hadden het dus allemaal in musea en zo. Ja. En uh, wat, wat muntjes duurt door ja, ja, het is een stomme zet. Maar, maar het gegeven... erge is dus gewoon, de mannen... die kregen tien en acht en een half jaar cel. Okay. En de medeplichtige die hier op de schatten verkoopt... die kreeg vijf jaar. En een vierde betrokkenen moet zijn vonnis nog horen. Dus, uh, het is wat een dat... werk even goed weer zo van. Ja, en als je dan ziet uh, van wat ze uh, dan uh, op een... Uh, ja. Zo'n mooi satijnen rode kussen die uh, Sieren hebben uitgestapt. Yes. Nou, dus nou, ja. Als ik het zou vinden zou ik wel niet denken... oh, dat moet in het museum. Maar ja, ze willen tegenwoordig alles in het museum. Hebben. <laughs> ook al wordt het allemaal onderin de opslag gedaan. Ja, wie weet, ga we het ooit tentoonstellen. Wie ja. weet. Dat is leuk hoor. Dan kunnen mensen voorbij lopen van... heel leuk. Koffie? Ja, koffie. Ja, voor hetzelfde geld denk je zelf van... nou ja, weet je, ik, ik wil geen gezeik met degene van wie het land is en zo. Ik laat het omspelten. Ja. Nou, ja, dat goed. kan ook nog, hè? Je, maakt, je gaat op zo'n land, ga je met zo'n metaal aan het werk en je vindt wat, en dan ga je naar die man en je zegt van nou, wil je ook nog wat? Ja, ik wil ook wat, en dan spreek je het af. Maar dan is de regering die zegt van, ho, ho, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Het is eigenlijk zo dat de, de regering die had, uh, de, de, nee, het was eigenlijk zo dat die man van wie het land was ook wat wilde. Ja, oké, okay. maar die, die, heeft, nee, dus maar dus die nee, heeft dus niks gekregen. Die heeft dus niks gekregen? Ik denk het niet. Oké, okay. okay. okay. nou, dat snap ik het ermee. Maar even. ik weet het niet zeker, hè? Nee, oké, okay. dan is het weer een onduidelijk verhaal dit. Gadverdamme! Ja, ze zijn. Uh, Nooit zo heel duidelijk. Inderdaad. Nee. Nou nee, goed. Laatst plaats voor 9 uur. Niks dramatisch hoor. Na 9 uur zijn we gewoon weer terug. I don't wanna have a good time. Take me home naar huis zodat ik kan zitten. Ik heb geen andere Just on out, not a single sound I just wanna go, I just wanna go home Waste the day away, well, I won't pick up myself home? I don't wanna have a good time Leave me alone I know, I can't be the only one In love, doing nothing all night long No fun, that's the only fun